ook het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van de luchthaven in Wezen daalde. Het percentage Nederlanders is teruggelopen tot zo'n 40, dat was ruim 50 procent. Het weer, vanavond en vannacht buien, een stevige wind. Morgen opnieuw buien, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur ligt dan rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Het Geo Lippens. Goedenavond tot 11 uur vanavond zijn we bij u met de sport van vandaag met veel schaatsen uiteraard. We kijken terug op de eerste dag bij de mannen op het EK schaatsen in Budapest. En ook de tweede dag van de vrouwen, dat doen we vooral in het eerste uur van deze uitzending. Verder veel van alles, we hebben een mooie waaier aan sporten en er is zelfs sport te beleven vanavond. Handbal, de supercup bij de vrouwen tussen Dalsen en SEW. En basketbal vanuit Martini Plaza Groningen tegen Nijmegen. En muziek, te beginnen met Bob Marley. Ali en de Whalers uit 1980 alweer. Could you be love? Dag 2 van de Europese kampioenschappen schaatsen zit erop. En bij de vrouwen lijkt de titelstrijd beslist. Martina Sablikova wordt als er niets geks gebeurt... morgen op de afsluitende 5 kilometer gewoon Europees, kampioenschappen, uh, Europees kampioen allround. De mannen die kwamen vandaag voor het eerst in actie. Sebastian Timmerman vanuit Budapest. Goedenavond. Dag hier, goedenavond. Uh, Sebastian die mannen voor het eerst in actie. We doen net alsof er een aantal luisteraars bij is dat uh, vanmiddag niet geluisterd heeft. Uh, de rentree van Sven Kramer, hoe verliep dat? Ja, uh, goed genoeg om uh, uh, grote aanspraak, grote kans te hebben... Uh, grote aanspraak te maken op, uh, op een vijfde Europese titel allround. Al begon het op de 500 meter vonden wij wel goed... maar daar dacht Kramer zelf nog ietsje anders over. Die, die was daar een beetje twijfelend uh, over naar zijn 500 meter. Hij werd twaalfde, maar als je dan kijkt naar de tijd 37 77, en je kijkt naar de tijden die Kramer dit seizoen reed... in trainingswedstrijd op de 500 meter, dan valt dat alleszins mee. Maar uh, de grote uh, klap eigenlijk was dat hij 4,4 seconden verloor op Jan Blokhuizen... die het heel goed deed op die 500 meter en daarmee uh, trouwens derde werd... Uh, Blokhuizen verloor tijd op Kramer op uh, de 5 kilometer. En die 5 kilometer, dat was alweer echt een ouderwetse uh, Sven Kramer 5 kilometer. Uh, hij het heel goed, hij wint hem in 6.31.82. Hij pakt alleen net niet genoeg tijd terug om Jan Blokhuizen voorbij te gaan in het algemeen klassement. Dus Blokhuizen staat 1, Sven Kramer staat 2. Maar hij staat maar op 1 seconde en 1200ste van zijn uh, TVM ploeggenoot. Dus uh, wat dat betreft wordt de 1500 meter morgen heel spannend. Maar het lijkt ook wel een beetje in het voordeel te zijn van, uh, van Sven Kramer... als je tenminste kijkt naar de 1500 die uh, dit seizoen gereden zijn. Ja, want daar heeft hij dit seizoen heel sterk gereden, die 500. Dat is eigenlijk een afstand waar hij dit jaar nog helemaal niks aan heeft gedaan. Hè? Uh, ging hij die afstand ook op een andere manier in dan bijvoorbeeld die 5 kilometer? Ja, je, je kon wel zien dat hij hem, zeker uh, uh, wellicht ook... Uh, toch een beetje met die blessure die hij had in het achterhoofd... Ja, behoudend wil ik ook weer niet zeggen, want wat, wat, wat daarvoor is die 37-77 gewoon een te snelle tijd. Maar het, het leek er wel op alsof hij nog ietsje harder had gekund. Dat hij niet zeg maar door de muur ging, waar Kamer het zelf wel eens over heeft. Dat hij niet tot het gaatje ging op die 500 meter. Uh, hij ging duidelijk wel diep op die 5 kilometer... Maar dat wist hij, uh, ja, wist hij gewoon heel goed te doen. Maar je zag het dus wel op de uh, 500 meter. Ja, en op de 1500 10, meter reed hij vorige week iedereen bij de EK kwalificatie naar huis. En ik heb het nog even teruggezocht. Daar was hij ook veel sneller dan Jan Blokhuizen. 1 seconde en 3300 honderdste om precies te zijn. Ja, als hij dat morgen kan herhalen, dan is die Blokhuizen voorbij in het algemeen klassement. Ja. Hoe wordt er om jou heen, hè? daar in Budapest gereageerd op, op de rentree van Kramer? Uh, heeft iedereen zoiets van, hé, hey, het is toch verrassend dat hij dit nu alweer laat zien? Ja, uh, toch wel. Kijk, er gaat sowieso heel veel aandacht uit naar hem. Uh, uh, ik betrap me daar zelf eigenlijk ook wel op. Ja, dat is misschien een beetje lullig voor bijvoorbeeld Jan Blokhuizen... die na de eerste dag gewoon aan de leiding staat. Maar heel veel mensen kijken vooral naar Sven Kramer. En het, mensen zijn toch ook best wel verbaasd dat Kramer uh, dit alweer kan. Dat hij zo goed meedoet uh, bovenin. En misschien wel uh, morgen dus weer uh, Europees kampioen gaat worden. Vooral ook omdat ze bij de TVM-ploeg zelf natuurlijk de, eigenlijk het hele seizoen al gezegd hebben van... ...luister, de oruimtoernooien zijn leuk... ...maar het gaat vooral om de vijf kilometer bij de WK-afstanden in Ierenveen in maart. Dat is het grote doel om dit seizoen, het seizoen van de comeback. Ja, misschien hebben ze zich daarmee een beetje ingedekt hebben ze zich een beetje als ander dak gedragen. Want het feit is gewoon dat Kramer echt weer op een heel hoog niveau is teruggekeerd. Ja, en Kramer zal eerzuchtig genoeg zijn om het ook te willen afmaken. Hè? Want er werd wel eens gezegd, gekscherend, van hij is aan een revalidatie bezig. Maar... Ja, nee, het is een kans om het af te maken. Kijk, uh, ook al zouden ze morgen, ze, Blokhuis en Kramer, morgen dezelfde tijd rijden dan moet Kramer uh, 7 seconden en 46 honderdste goed maken op de, op de 10 kilometer. Dat is zeg maar het verschil wat er nu is naar de 10 kilometer toe. Ze rijden trouwens ook tegen elkaar op de 10 kilometer. Dus ja, dat belooft allemaal een prachtig duel te worden. Uh, even vanuit Jan Blokhuizen geredeneerd. Misschien moet hij, als hij morgen inderdaad met een seconde of 5, 6 voorsprong... of misschien een lichte achterstand aan de 10 kilometer begint... het wel zo doen uh, als Jorge Bergsma deed eerder seizoen. Gewoon vol de aanval kiezen. Want Kramer kon toen even niet mee met Bergsma... En toen zag je toch dat Kramer dacht, oh, niet door de grens, niet door dat gaatje. Ik laat die 10 kilometer, dat was in, in wereldbekerverband, laat ik maar even lopen. Misschien moet Blokhuizen morgen wel gewoon op die 10 kilometer vol de aanval kiezen. Daarmee Kramer zijn ploeggenoot confronteren. Dan maar kijken hoe uh, dat schip strandt. Ja, zit dat erin trouwens? Want uh, Blokhuizen, als je kijkt naar die 5 kilometer van vandaag, uh, reen prima 5 kilometer, ging wel pas laat versnellen. Misschien toch ja, een verkeerde gok? Nou, nah, verkeerde gok. Uh, um, dat vind ik moeilijk te zeggen inderdaad. Hij is normaal gesproken op de vijf en dus ook op de tien kilometer ietsje minder dan Kramer. En daardoor is het zo leuk dat ze tegen elkaar rijden morgen. Dat deden ze vandaag niet, dat doen ze morgen wel, want ze waren nummer dus 1 en 2 van de vijf kilometer. En die worden dan automatisch gekoppeld aan elkaar op de tien. En als ze ook eerste en tweede blijven in het klassement, of eerste of tweede, dan uh, rijden ze ook nog eens in de laatste hit. Dus dat is allemaal, uh, allemaal hartstikke leuk. En dat, dat is ook wel natuurlijk voor ons mooi. Dan wordt het echt een rechtstreeks duel tegen elkaar. En dan rij je toch anders wanneer de een eerder rijdt dan de ander. Ja, we praten voortdurend over Kramer en Blokhuis. Ik kijk even naar het klassement. Heb jij ook ongetwijfeld voor je? Na twee ja. afstanden. Ja, de nummers 3, 4 en 5. Uh, Bukkel, Silovs en Conté. Als ik kijk naar die verschillen op de 1500 meter... die zijn eigenlijk al kansloos voor de titel, toch? Kansloos. Titel. Dat is wel een aardige strijd voor, uh, voor het brons. Bukou had ik uh, hoger ingeschat. Die viel me eerlijk gezegd een beetje tegen. Vooral op de vijf kilometer. Hij verloor ook het duel, duel uh, met uh, Conté, zijn uh, ploeggenoot. Conté en Silos staan heel dicht bij elkaar. Bukou staat daar ietsje voor. Maar dat lijkt het duel te zijn om de bronzen medaille. En zelfs Petjan Bloemen en Koen van staan wat dat betreft nog geen eens zo heel erg, uh, heel erg ver weg. Maar uh, ja, Bloemen die ging echt veel te laat versnellen op de vijf kilometer. Dus die heeft wat dat betreft morgen wat goed te maken. En wij. Ja, die viel me gewoon een beetje tegen. Dat ik gewoon in de breedte, eigenlijk op beide afstanden gewoon meer van verwacht. Zowel op de 500 als op de 1500 meter. Dus je kunt inderdaad zeggen dat er uh, twee echte koplopers zijn... en de rest, de subtop volgt daar toch wel op, uh, op afstand achter. Ja, die Verweij nog even. Koen Verwij, uh, toch een beetje een, een, een, een lefgoozertje, een bluffertje. Heeft hij zich toch een beetje gek laten maken... door het idee van dat duel op die 500 meter met Sven Kramer? Ja, die, die, da, dat duel, dat, dat wint hij dan wel. Maar Kramer ging heel goed mee... En uh, Verwij won het maar met 400ste van een seconde. En dat was een kilometer. tegenvallen voor hem, hè? Ja, daar, daar had hij inderdaad veel meer tijd moeten pakken. Uh, Verwij had daar, zeker ook als je kijkt naar de tijd van Blokhuizen... had Verwij ook 37 laag moeten rijden. Misschien ook al in de 36, net als Jan Blokhuizen uh, deed, moeten eindigen. Dat zat al tegen... En op de vijf kilometer kon hij in het begin even mee met Sven Kramer. Maar op het moment dat Kramer uh, uh, doortrok, kon verwijt dat niet. Dus verwijt is gewoon ietsje minder dan dat hij vorig jaar in deze tijd van het jaar was in Colombo, Toen die derde werd op het EK. Ja, nog even iets over iets waar wij weinig verstand van hebben. Maar daar hebben we gelukkig deskundigen voor in dienst. De weermannen. Uh, dat ja. weer in Budapest. Iedereen had het er van tevoren over dat gaat een rol spelen. De wind gaat een rol spelen. Is het belangrijk geweest vandaag? Nou, vandaag volgens mij niet. Als ik het zo in heb kunnen schatten vanuit onze positie... De hoogte van de finishlijn 500 meter in onze cabine... dan heb ik het idee uh, dat iedereen uh, dezelfde wind heeft gehad. Uh, de wind viel een beetje weg. Dat ging wel gelijkmatig tijdens de vijf kilometer bij de mannen... maar de, de rijders in de laatste paren, de favorieten... hebben volgens mij zo'n beetje dezelfde omstandigheden gehad. Ik heb het één keer uh, als excuus voorbij horen komen en dat uh, was bij de vrouwen. Claudia Pechstein die in de rit reed tegen Irene Wust en net als Irene Wust veel tijd verloor en eigenlijk kansloos is geworden voor de titel. Uh, uh, is vervolgens, nou, anderhalf uur denk ik, één uur, drie kwartier de katacombe ingegaan. Heeft zich niet laten zien tot woede van onze Duitse collega's. En kwam daarna terug en die zei: ja, Het waaide bij ons veel harder dan bij de andere rit op de 1500 meter. Dat is de enige die het als excuus heeft gebruikt. Nou, laten we het even over die vrouwen hebben. Uh, Wust, uh, gisteren viel het een beetje tegen op die 3 kilometer. Uh, op de 500 was het heel erg goed. Nou, vandaag zetten ze ja. dan toch wel weer wat recht op die 1500 kilometer. Maar mag ook wel, hè? Afstand waarop zo Olympisch kampioen is. Ja, maar ze had meer naar recht moeten zetten. Want ze wordt slechts zesde. En uh, in de laatste ronde verloor ze echt veel te veel. Sablikova die, uh, had een goede dag. Die wint die 1500 meter. Uh, maar Wüst, uh, ja, zei achteraf eigenlijk ook van: Ik had het idee dat het wel goed ging. Dat ik wel goed in de race zat. Ik weet eigenlijk niet waarom het niet ging. Het was ook moeilijk te zeggen. Uh, nogmaals, Pechstein bijt het dan aan de wind. Maar ik had niet het idee dat er zoveel meer wind stond dan bij de andere ritten. Het ijs was gewoon goed. Dat hield zich prima. Dus wat dat betreft gewoon een mindere 1500 meter van buust. Dat kan erbij zitten, die, die dagen heb je. Alleen dat komt nu op een lullig moment, omdat ze gisteren ook al tijd verloren op die drie kilometer. Ja, en vier seconden en 1100 zal achter Sablikova op de vijf kilometer. Sablikova kan gewoon beheerst naar de, naar de titel gaan toerijden. Daar kan je echt niet meer over twijfelen bijna. Als er niks geks gebeurt en het weer gewoon een beetje hetzelfde blijft... voor alle dames gaat het ook gebeuren. En dan is het de strijd om het zilver en het brons daarachter... tussen Wüst, de Russin Skokova die niet goed is op de langere afstanden... en Claudia Pechstein die een seconde of 6,5 achter iedereen Wüst staat. Ja, over Wüst toch nog even. Hè? Van, uh, je ja. zegt ze rijden mindere 1500, gisteren mindere drie kilometer... Is het toch ook opnieuw te hard van start gegaan? Want dat werd gisteren toch wel gezegd, hè? Ja, ja dat, dat bestreedt ze zelf, maar dat, dat denk ik in ieder geval gisteren al. Ja, ik zag Pechstein dat... met een glimlach van, van oor tot oor. Uh, over, over, ja. over de manier waarop Buster de race tactisch aanpakte. Ja, ja precies. En, en vandaag ging ze nog zelfs iets sneller van start. Dus misschien is dat wel gewoon iets wat, uh, wat je maar beter niet kunt doen op het buitenijs. Toch iets behoudende starten. Maar ja, uh, Wust kennende vliegt ze er altijd in. Ja. Zo, zo rijdt ze er nu eenmaal graag. Zo deed ze het vorig jaar ook in Colombo Toen had het geen effect voor een Europese titel. Ze deed het ook in Calgary. En uh, toen stonden we met z'n allen te juichen op, het, uh, op, het, uh, op de tribunes. Want toen werd ze wereldkampioen allround. Het past bij haar. Ze heeft het uh, twee keer gedaan. Het pakt twee keer niet goed uit. Dus ja, dan moet ze de titel gaan laten aan, uh, aan Sabliekova. Morgen de allesbeslissende dag, hè? Ja, morgen inderdaad alles beslissende dag. Nou, wat ik al zeg, Sablikova die, uh, ja, die hoeft alleen geen fouten te maken. Ik ben wel benieuwd, uh, als zij trouwens de vijf de kilometer wint... dan zijn alle afstanden uh, bij de vrouwen gewonnen door een Tsjechische... de 500 meter door Erbanova en de andere afstanden dan door Sablikova. Nou, en dat voor een land dat maar met twee schaatsers meedoet... dat is natuurlijk hartstikke goed. En bij de mannen, ja, ik hoop dat het verschil Blokhuizen-Kramer... Uh, uh, ...gewoon leuk is, zeg maar, dat het dat gaat zorgen voor een spannende ontwikkeling en een spannende ontknoping op de 10 kilometer. Want ze rijden tegen elkaar, aan. Ja, dat, dat moet gewoon een prachtige finale worden van dit toernooi... ...dat uh, tot nu toe hartstikke leuk verloopt en niet beïnvloed is door het weer. Ja, en hopelijk blijft dat morgen ook zo. Ja, heb je naar de lucht gekeken? <laughs> nee, ja, ik kom nu wel kijken, maar het is donker. <laughs> maar, uh, uh, nee, de, de, vooruit, de vooruitzichten, de verspellingen zijn, zijn redelijk goed... Uh, eerst waar waren er wel vooruitblikken, vooruit, uh, voorspellingen over behoorlijk wat neerslag. Natte sneeuw, droge sneeuw en regen. De laatste voorspellingen die wijzen wel op een kleine kans op motregen. Maar nou ja, botregen zegt dat al genoeg. Dat is geen harde neerslag. Nou, laten we het hopen dat het in ieder geval goed weer blijft daar. In ieder geval een mooie laatste dag morgen op dat Europees kampioenschap schaatsen in Budapest. Dankjewel. De Nederlandse crystal met bottles. Sven Kramer, we hoorden het net al over hem, maakte in Budapest zijn rentree op een groot toernooi. Op de 500 meter werd hij 12e en hij pakte door de eerste plaats op die 5 kilometer veel tijd terug op de rest van het deelnemersveld. Bert Maaldrink in gesprek met Kramer, die tweede staat in het klassement achter Jan Blokhuizen. Hoe sta jij hier nou?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 Ja, want had jij gedacht dat je hier alweer mee kon doen? Ja, dat had je eigenlijk wel gedacht, stiekem, hè? Nou ja, ik had wel geholpen natuurlijk op, de, op, de, op, de, op een goed klassement. Maar ik heb wel al toch gezegd, het wordt heel erg moeilijk met een, met een, ja, met een relatief slechtere 500 meter dan ander jaar. En uh, dat was ook vandaag zo. En uh, ja, nu moet ik er het beste van maken. En uh, ik ben uh, met een inhaalslag bezig. Het wordt in ieder geval spannend. Het verschil op de 1500 meter is 1,12. Ja. ja. Is dat in jouw voor in je nadeel? Hoe kijk je daarnaar? Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Weet je. Jan is ook heel goed goede doen. Jan rijdt ook, uh, ondanks dat ik 4.7 uh, pak op Jan rijdt, hij ook gewoon een goede 5 kilometer. En, uh, we gaan de 500 meter zien en uh, dan hebben we nog een 10. Daar moet het gebeuren, denk je. Als je wat wilt, moet het daar gebeuren. Of toch niet? Liever eerder, maar uh, ik, ik weet het niet. Uh, ik uh, ga gewoon elke keer aanvallen, zowel 500 als 10, en dan uh, gaan we het zien. En het wordt slecht weer, zegt uh, Blokhuizen. En hij vindt dat mooi. Ja, nou ja. Ik vind het ook ik vind, ik vind het prima. Nog weer Nederland tegen Nederland, hè? Ja, uh, ja Buckel stelt eigenlijk toch best wel teleur. En komt uh, uh, rijdt best wel een goede vijf. Dus uh, ja, goed, uh, ik moet wel zeggen... Jan en ik rij hier ook wel een niveau dat best wel hoog is. En uh, goed, uh, ja, wat je zegt, hè? Nederland tegen Nederland nu. Het gaat tussen Kramer en Blokhuis morgen. Correct. Nou, grote hit blijkbaar op dit moment. YMCA van de Village People daar in uh, Hongarije. Uh, van Kramer naar Blokhuizen, want dat gaat het grote duel worden. Kramer wint dus de 5 kilometer, pakt 5 seconden terug op Blokhuizen. Toch blijft die Blokhuizen dus eerste in het klassement. Bert Maalderink in gesprek met de klassementsleider. Ja, Kramer wint, maar jij staat eerste in het algemeen klassement. Jij hebt wel wat seconden verloren, maar toch goed gedaan, denk ik. Nou nee, uh, ja, op zich uh, denk ik van, van Sven gewoon een sterke race...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 Ja, en als je dan kijkt naar de verschillen, 1500 meter, euh, nou ja, dikke seconde, 1.12 sta je voor op Kramer. Ja, nou, dat is mooi. Dat is gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon goed en uh, morgen een hele, hele strakke uh, 500 meter rijden en uh, met uh, wat de 10 in, uh, ingaan hopelijk. Ja, want dat wordt nog spannend, of niet? Ja, ja mijn 10 is natuurlijk wel sterk in ieder geval Sven, dus daar maak ik me zeker van zorgen over. Nou ja, goed, ja, dat wordt, uh, wordt spannend, ja. nou, Hoe is dat als je een jaar met iemand traint? Je kent hem door en door. Jullie weten hoe sterk je, uh, jullie allebei zijn. Hoe is, er dan, hoe is het dan om dat gevecht aan te gaan? Ja, ja voor mezelf is dat gewoon hartstikke mooi natuurlijk. Uh, ik merk uh, dat ik gewoon uh, dit jaar uh, de stap die ik vorig jaar gemaakt heb, uh, heb kunnen uh, doorzetten. En, uh, en uh, gewoon uh, ja, zeg maar steady op dit niveau uh, presteren.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 voor een mooie dag morgen, hoor. Spanning is ook mooi. Ja, nee, zeker. Ik heb wel gehoord dat het ongelooflijk slecht weer wordt. Mooi. Voor de kijkers thuis wel lekker, denk ik, ja. die gewoon warm voor de kachel naar ons af zien gaan kijken. Maar... Wat vind jij ervan? Ja, het, het hoort wel bij een buiten het nooi, Dus ja, laat maar komen. Maakt me niet zoveel uit. Gefeliciteerd vast. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi.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 Agent Garcia met Adelita. We hebben het over de mannen al gehad. De reacties in ieder geval vanuit Boedapest bij het EK schaatsen. De vrouwen dan. Martina Nav uh, Sablikova heeft op de 1500 meter de Europese titel al bijna veiliggesteld. De Tsjechische reed bijna drie seconden sneller dan Irene Wust die zesde werd. Bert Maaldrink ging verhaal halen bij Wust. Ja, dan kun je van alles willen. Maar dan lukt het niet, hè? Nee, ja. Dan, uh, precies wat je zegt. Ik wilde heel graag... En... Voor mijn gevoel had ik best wel een oké okay race, maar de tijd viel echt uh, behoorlijk tegen. Maar dan weet je dus ook niet waar het dan ligt of waar het in zit? Nee, nee. Ik, ik kan het nog niet zeggen. Als je olympisch kampioen bent, en, uh, nou ja, dan kun je natuurlijk net verliezen. Maar het is ook een dik verlies. Dat is ook zo apart. Ja, daarom. En wat ik zeg, ik uh, het ging hartstikke goed te racen. Ik, uh, ik uh, ja, het is niet dat ik, uh, dat ik slecht technisch reed of dat ik... Uh, nou, ik weet niet, het ging gewoon... Ja, ik had ook niet het idee dat ik slecht reed of zo. Ik had ook normaal niet het idee van... Ja, toen ik over de finish kwam, het schrok ik eigenlijk gewoon van mijn tijd in negatieve zin. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Wat moet je daar nou mee dan? Ja, vertel het maar. Zeg het maar. Is dat dan het buitenschaatsen Dat je daar volstrekt geen pijl op kunt trekken? Ja, waarschijnlijk. Ja, ik had trouwens zelfs het idee dat ik heel goed in de race lag. Want ik kruiste over Claudia heen. En ja, ik kan toch zeggen dat Claudia en ik afgelopen, of af het begin van het seizoen... allebei hele goede 15-honderds reden gezien de World Cups. En ja, ook gewoon... Uh, ik bedoel, ik voel me goed, ik ben goed in vorm, alleen uh, ja, dan uh, kom je over de finish en dan rij je 2 0 Want dat kun je nog zeggen, je rijdt tegen Pestijn, die het ook eigenlijk heel slecht doet. Ja, nou ja, dan uh, kun je zeggen, of het ligt aan ons beiden. Maar als ik, ik weet niet hoe Claudio van race dacht, maar als ik niet het idee heb dat ik een slechte race rijd, ja. Waar ligt het dan aan? Nou, windvlagen en dat soort dingen, ja. kan, kan dat? Ik heb daar niet zo heel erg op gelet. Maar kan het zijn dat de wind bij jullie extra hard verkeerd gewaaid heeft? Ik weet het niet, maar dat is voor iedereen en dat is ja, en de conclusie is dan uh, Sablikova bovenaan. Ja, door vier seconden lig jij dan achter op de vijf kilometer. Maar dat is een verloren zaak natuurlijk. Ja, moet lopen wil ik dat winnen. Nou. <laughs> ja, nou ja, als dit kan wat net gebeuren. Maar nee, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, ja. het is denk ik de tweede plaats proberen vast te houden. Ja, zeker. Dat, dat sowieso. En uh, nou ja, goed. Sablikova moet ook overeind blijven. En, uh, nou, het ga... Zoals geval het geval op die slotafstand. Ja, dus uh, nee, gewoon lekker schaatsen morgen. En uh, proberen weer te doen wat ik gisteren met 3D... Uh, tegen de wind in uh, aanvallend rijden en kort bochten aanvallen... en dan uh, op het andere rechtstuk met de wind mee uh, iets langer rijden. Maar, uh... ja, zo goed liep dat nou ook weer niet af. Ja, jullie zijn allemaal lekker negatief, hè? Ik ga gewoon morgen nog lekker schaatsen en heel erg mijn best doen. En dan zien we het wel. En dat was iedereen wust die het ook allemaal niet helemaal meer weet. Linda de Vries was op de 1500 meter de beste Nederlandse... met een tweede tijd achter Sablikova. Steven Dalebald sprak na de race met haar. Jullie bent lekker bezig, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Ja. Waar komt het vandaan? Geen idee. Verrassing. Ja, dat is voor jezelf ook een heel grote verrassing. Ja, zeker weten. Ik had niet verwacht dat ik tweede zou worden. Nooit niet. Over die 1500 meter, vertel, hoe, hoe ging het uh, naar je eigen gevoel?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 Tweede. Alles weer vergeten. Ja, ja, maar het klinkt een beetje alsof je het, het geheim niet echt helemaal... Uh, uh, dat je niet helemaal vinger achter kan krijgen wat nou precies het geheim van deze 1500 meter was. Maar ik weet niet of er een geheim voor bestaat, zeg maar. Het enige wat ik, waar ik gewoon echt op zelf heb op moeten letten is zelf klein blijven... en bij de boarding proberen te rijden op de kruising, want dan heb je minder wind. En uh, nou, dat heb ik best wel een beetje gedaan, dus... Ik... Misschien is dat dan een geheim. Maar ja, ik, nou ja, ik denk... Voor mij was jij wel een van de weinigen die dat deed. Nou, dan is het misschien het geheimtje geweest. Maar ja, ze konden het allemaal zien. Het ja, was dus echt bewust. Ja, ik heb dat wel bewust gedaan. Gisteren op de drie kilometer deed ik het ook bewust. En ik denk, van nou, vandaag voelde we weer de wind. Dus ik denk, nou, ik moet dat weer gewoon doen. Maar je bent natuurlijk zelf ook niet zo heel groot. Zou dat ook meespelen? Zeker speelt dat, denk ik, vast mee. Maar het is wel. Ik had zeg maar altijd. Je bent klein en rond, zeg maar. En ik was vroeger, of vroeger, begin dit jaar nog, had ik heel vaak een geopend lichaam. En daar moest je nu, moest je daar wel heel erg op letten. Dat je wel uh, rond bleef en klein bleef. Want daar heb je nog meer voordeel bij, denk ik. Je hebt nu op het podium gestaan. Smaakt het dan meer? Nou ja, het is wel heel leuk natuurlijk. Maar ik weet niet of het uh, zeg maar voor dit toernooi verder is het niet echt meer reëel. Want je, volgens mij sta ik nu zesde. En als ik dat, uh, mag ik dat blijven staan, dan ben ik al heel blij. Want hoe kijk jij dan vooruit naar die vijf kilometer? Nou ja, dat wordt gewoon uh, wordt zwaar. Als, je, als het dit is, het is, pracht, het is prachtig weer overigens. Alleen de, de wind is gewoon hard. En ik hoop dan uh, dat ik een tegenstander heb waar ik een beetje kruising achter. Dat je gewoon samen twaalf rondjes kan rijden. Want dat scheelt gewoon een hoop. Maar nou, kijk jij niet meer omhoog in dat klassement? Nou, volgens mij zit er nog best wel. Ik heb, ik heb het klassement nog helemaal niet gezien. Dus nou, ik, ik... Valkenburg staat boven je. Uh, dat scheelt anderhalf seconde. Ja, ja. Wie weet. Je gaat gewoon je best doen en dan gaan we het zien. Je een snap lock on your cold, cold heart. You got your Your birthmarks you've got to run to Hiding on your hip U kent haar van Something in the Water. Dit was Betty. Brooke Fraser was de zangeres. Dan gaan we basketballen. Om half acht zou het allemaal moeten beginnen daar in Groningen, in Martini Plaza. De wedstrijd tussen Groningen en Nijmegen. Leon Kersten, zijn ze ook begonnen? Ja, ze zijn begonnen. Net iets na half acht. Het voorstellen duurde wat langer. Misschien dat het uh, nodig is in Martini Plaza als er toch 3000 mensen zitten te kijken. Dan neem je ook even de tijd om iedereen goed voor te stellen. Al zal het thuisploeg toch wel uh, bekend zijn in elkaar bij die Groningers. Uh, de gasten uit Nijmegen, wellicht iets minder, al speelt daar wel een speler. Henry Bekkering, die vorig seizoen in Groningen speelde. Wat staat hier op het spel? Groningen was tot afgelopen donderdag koploper in de Eredivisie. Ik ben was, want ze verloren de topper in Den Bosch. Den Bosch is nu de nieuwe koploper. En Groningen wil natuurlijk wel aanhaken. En Nijmegen, die ploeg, die staat vijfde. Is vier verliespunten meer dan de Groningers. En hun coach, Michael Schuurs, die zei voor het seizoen. Ik wil een aanval doen op de top drie. Vorig jaar was Nijmegen vierde. Nou, de top drie is op dit moment dus Den Bosch, Groningen, Leiden. En nou, als Nijmegen iets wil, zullen ze hier moeten winnen. Ze verloren de thuiswedstrijd tegen dit Groningen half oktober met vijf punten verschil. Maar eh, het klinkt niet goed, dus ik maak er even een einde aan. Het is 1-0 door een vrije worp van David Bel. Die denken dat er iets aan uw radio mankeert. Het waren toch echt de nits met een heel leuk einde. 1992 kwam dit nummer uit. Soap, bubble, box. Met twee instinkertjes voor de presentatie. De lijn met Groningen is inmiddels ook weer hersteld. Want de kwaliteit was niet echt best. Leon, daar ben je weer. Je zei ik maak er even een einde aan. Maar je zit er gelukkig nog. Ja, het hoogwater kwam binnengelopen, denk ik, over de lijn of zo. Er was een dijkje doorgebroken. Ik hoop dat het nu beter klinkt en blijft klinken. Een stukken eh, beter. Gelukkig, dat is belangrijk. 10-5, dat is de tussenstand nu in het voordeel van Groningen. En ik benadrukte aan het eindnet, voor wie het misschien niet gehoord had, door die slechte verbinding, dat Nijmegen graag bij de top 3 wil gaan horen. En dan zullen ze je moeten winnen. Maar ze staan nu met 11-5 achter omdat David Bel ook nog een vrije worp benut. Eh, ja, het is twee ploegen die statistisch aan elkaar gewaagd zijn. Maar ik, ik, mijn gevoel zegt ook dat Groningen, dat thuis speelt, een uh, betere kans maakt. Ze hebben natuurlijk die topper afgelopen donderdag in Den Bosch verloren. Uh, dat is natuurlijk wel een tikje, maar je kan zo'n uitwedstrijd verliezen. En er is nog iets eigenaardigs aan de hand hier in Groningen. Ik, ik weet niet of je het misschien mee heeft gekregen, want de club is op dit moment bestuurloos. Maar nou, er zit een demissionair bestuur. Nee, Groningen stond bovenaan aan de eredivisie. Ze uh, zijn twee jaar geleden kampioen geworden. Vorig jaar finale play-offs. Oké, okay, die kan je verliezen. Maar er is hier een, een schwoeng op gang gekomen in Groningen. Nadat er een nieuwe ploeg is neergezet. Gewoon tegen de ploeg en tegen het bestuur. En uh, ja, u moet het voor mij aannemen. De, de lokale media en de regionale media hier hebben een enorme rol in gespeeld. Eerst tegen de nieuwe coach, Hakim Salem, die van Amsterdam is gekomen. Het was niks, het is niks, het wordt niks. En u moet weten, ze stonden bovenaan in de Eredivisie. Toen is het bestuur daar voorgestaan en daarna zijn de pijlen van de media en van een handjevol fans ja, op het bestuur gericht. Tot bedreigingen van de voorzitter aan toe, thuis. Ik heb hem net gesproken ja, en, de, en dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wie gaat nou zijn voorzitter thuis bedreigen? Feit is dat het bestuur is afgetreden. Ze doen nog even de lopende zaken. De club hier in Groningen is bestuurloos. Het spel gelukkig niet, want uh, ze staan voor tegen Nijmegen. En evens, Wyatt krijgt nu opnieuw twee vrije worpen. Er zijn al behoorlijk wat persoonlijke fouten gemaakt door de Nijmegenaren. Twee door uh, de lange man Marcel Aerts en twee door Henry Beckering. En uh, dat kan uh, Nijmegen in het verloop van deze wedstrijd wel eens van opbreken. Omdat Wyatt zijn vrije worpen benut. 12 tegen 8, nog 4,5 en minuut te spelen in het eerste kwart. En uh, ik ben benieuwd hoe... hoe uh, ja, dat Groningen zich gaat ontwikkelen. Want ze zijn dus bestuursloos. Ik sprak Hakim Salem eh, afgelopen donderdag na die wedstrijd in Den Bosch. Ja, wat moet je als coach? Je wordt gehaald door dat bestuur. Met alle ja, egaars behandeld. Je wordt gehaald, je wordt Beloond. En dan komt er dadelijk een nieuw bestuur. Wat moet je dan als coach, als je ook voor twee jaar getekend hebt? Jonge jongen, 34, probeert wat te maken voor zijn carrière en wordt dan met zoiets geconfronteerd, dat iedereen tegen zijn ploeg is, en tegen het bestuur. Ik ben benieuwd of uh, dat Groningen in het verloop van het seizoen de hoofd erbij kan houden, want dat is uh, belangrijk. Je moet je focussen op het spel. Ja, dat bestuur, moet je dus maar even voor lief nemen. De wedstrijd, uh, nou, we staan weer op de vrije oorplein. De scheidsrechters houden het uh, kort vandaag. Dat is al de vijf en twee, zevende persoonlijke fout. En iedere keer een Vrije worpen. Dat is iets minder leuk om naar te kijken. Maar die punten tellen net zo hard. Dan is het Ros Bekkering die op de Vrije worplijn mag gaan staan. Vorig jaar kampioen geworden met Leiden. Maakte een opvallende transfer naar Nijmegen. En dat deed hij eigenlijk alleen omdat hij daar met zijn broer Henry kon gaan spelen. Twee Canadezen die twee jaar geleden naar Nederland zijn gekomen. Daarna zijn uitgezworven. En nu weer terug zijn bij elkaar in Nijmegen. Hij mist zijn eerste Vrije worp. Kijk wat hij met die tweede Vrije worp doet. 12-8 of 12-9. Nee, 12-8. Hij mist. Nog vier minuten in Martini Plaza. Groningen leidt met vier punten verschil. met Lose It, zijn nieuwe single. Gaan we weer naar Hongarije, naar het EK schaatsen. Uh, dat land, Hongarije, heeft in het verleden schaatskampioenen voortgebracht... maar op dit moment stelt de sport er niet al te veel voor. Toch wordt het EK Allround dit weekend dus gehouden... in de Hongaarse hoofdstad Budapest. En een paar Hongaarse schaatsliefhebbers... die hopen dat de sport nu populairder zal worden. Een reportage van Steven Dahlenbout. Dat is wonderbaar weer zu Hause zijn. En op deze slitschok... Bahn, wo ich als Kind angefangen habe. Ja. Cornel Pajor is weer thuis, 88 jaar is hij. In 1949 was hij de eerste Hongaarse wereldkampioen allround. Pajor won die titel in Oslo en besloot daar te blijven... omdat de Russen zijn Hongarije inmiddels hadden bezet. En nu is Pajor dus terug en hij treft een niet al te succesvolle schaatsnatie aan. Er is keine jongen die een zo schwere sport üben wil... Er is in Hongarije gewoon geen jeugd die deze sport wil beoefenen, zegt Pajor. Ik weet niet waarom niet. Ah! Amico! Oh, daar komt voorzitter Cinquanta aanlopen. Voorzitter van de ISU, Internationale Schaatsbond. Hij geeft Pajor een hand. Ja, ik ben heel erg blij omdat Carole Mussolino altijd die. Mussolino! Waarom is niet helemaal duidelijk, maar deze Sinquanta heeft het EK aan Budapest toegewezen. De paarschaatsliefhebbers in Hongarije hopen dat dit EK een nieuwe start zal betekenen voor de schaatsport. Dat het meer jeugd zal trekken. Emese Hunyadi, Olympisch kampioen op de 1500 meter en geboren in Budapest. Het is heel belangrijk use we deze kans gebruiken. Dat is het grote ding dat na deze... Ik hoop dat ze proberen to make speed skating more popular. A lot of people friend of mine yesterday to to me that I didn't know that this sport is so nice. We zegt dat ze gisteren al haar vrienden hoorden zeggen dat ze niet wisten hoe leuk deze sport eigenlijk is. That's the most weten hoe populair het schaatsen is in Hongarije, moet je eigenlijk niet in het stadion zijn, maar op de brug. Die langs het stadion loopt, de brug waarover auto's rijden, waar eigenlijk het normale leven in Budapest gewoon doorgaat. Maar daar, daar staan de voorbijgangers te kijken naar dit soort We zijn only good at short, short track speed skating. Yeah. Uh, long track we're not very good. Uh, this is the only uh, long track speed skating uh, track we have. Yeah. So, so it's not very popular. Uh, in Hungary, no, no, it's not very popular. Maar toch, er doet een Hongaarse mee aan dit EK. Ze heet Agota Toot. Toot. Yes, Toot. Toot. Yeah. <laughs> uh, we, don't, we don't know a lot about her. Uh, we just came here to, to see the race. Yeah. Uh, we didn't really know that there was going to be a Hungarian skater. <laughs> <laughs> there will be one It's the 1500 meters, the next distance. Okay, thank you. <laughs> Good luck. Thank you, bye. Tatjana <laughs> Is Amadar Toot Agotar. Voor Toot zit na de 1500 meter het EK erop. De enige Hongaarse op dit toernooi eindigt op plek 22 in het klassement. Maar daar ging het dit weekend niet om, zegt ze. Dit is mijn hometown. Mijn familie, mijn vrienden zijn hier. En ik love iets show zien. To us. Toad rijdt inmiddels bij de schaatsacademie in Insel samen met coach Jeremy Wallerspoon. Voorheen reed ze dus in Hongarije. Maar dat was te moeilijk. Geen team en geen coach. Of course. Um, there are no opportunities. We don't have a, I don't have a team here. We don't have goede good coach here. So it was really difficult. And I hope I can, I can, I can keep working with, with that team in Insel. And do you think in the in the future that will change, that Hungary will become more a speed skating nation? Uh, I hope so. Hopefully, yes. Because now a lot of people... Zienas uh, in de ijs. Veel Hongaren zien mij hier rondrijden. En ik hoop dat ze zien hoe mooi deze sport is, zegt Toad. Ik denk het wel. Het Schaatsen zal overleven in Hongarije. Ik denk het En de speedskating zal be, all right. and, and the speed be all alive in Hungary. Maar de eerste Hongaarse kampioen Cornel Pajor, weet het zo net nog niet. Dan moet de jeugd deze gerenoveerde baan in Budapest straks wel gaan gebruiken voor trainingen. Ik wijs niet. Er, er zult eigenlijk hier traineren und zusammen sein mit, mit, mit dieser Jugend, dann vielleicht geht es viel besser. We zitten goed in de Nederlandse artiesten vanavond in dit eerste uur. Dazzled Kid was het, ook uit Nederland dus. Embrace, zo heette dat nummer. Gaan we weer basketballen in Groningen. Vier punten voor stonden ze net, uh, Leon Kersten. Groningen tegen Nijmegen. En zonder bestuur, ja, het bestuur gooit geen uh, ballen erin, hè? Nee, maar ja, misschien sowieso wel voor de, voor de rekening dat hij betaald wordt. En de sponsors die binnenkomen, want die ook hebben we ook ook nodig. Hè? Ja, maar ja, ach, het zal allemaal wel goed komen. Het is Groningen ten slotte en dat is wel een instituut in Nederlands Basketbal. Eh, ik kan dit even zeggen, omdat er een twee minuten stilte zat tussen... Kwart 1 en kwart 2. En het eerste kwart is afgesloten met een 23-20 voorsprong in het voordeel van de thuisploeg uit Groningen. Eh, opmerkelijk, want ik vond ze eigenlijk beter eh, voor het grootste gedeelte van het eerste kwart. Liep ook uit naar 21 tegen 13 en er leek niks aan de hand. Maar ik moest even precies de klok erbij pakken. In 1 minuut en 11 seconden werd het van 21.13, 21.20. Er kwam er natuurlijk een time-out van Groningen. Uh, ze gooiden de laatste bal van de eerste helft erin. Maar het is gewoon een wedstrijd omdat het Nijmegen heel opportun speelt. Soms een full-court press, dan uh, wordt de bal ingenomen. En dan staan al die zwarte uit Nijmegen, zwarte tenus. Die staan hier uh, aan de zijlijn geplakt, aan de smalle zijlijn. En dan gaan ze hun tegenstander gelijk opvangen op de andere helft. Nou, dat uh, werkt niet echt goed. Want uh, ik heb een aantal keren gezien dat Groningen in 2-3 als het dwars door die verdediging heen is. Maar soms werkt het ook wel. En ja, het is een hele wisselvallige partij. Groningen speelt wat degelijker. Maar die opportuniteit van Nijmegen. Ja, die brengt ze toch een heel eind. Dimio van der Horst nu. De nieuwe spelverdeler aan de kant van Nijmegen. Hij zat uh, vorig jaar in Amsterdam. Ging toen naar Bergen op Zoom. U moet weten, Amsterdam ging dus afgelopen zomer niet door. Die hadden geen geld. Bergen op Zoom, net voor aanvang van het seizoen, geen geld. En Dimio van der Horst, toch een belangrijke speler ook voor het Nederlands team. Die zat gewoon zonder club. Maar zo eh, net in december, toen kon hij Nijmegen aan de bak. Heeft voor twee jaar getekend. En dat is in ieder geval goed voor het Nederlands basketbal. Tegenover hem staat Jesse Voren. Misschien kent u hem ook nog. Ja, ook Amsterdam zat zonder club en kon in november in Groningen tekenen. Ja, twee van die jonge talenten helemaal zonder werk. Dat was natuurlijk belachelijk eh, als je kijkt naar de kwaliteit van het basketbal in Nederland. Maar gelukkig zijn ze onderdag gekomen en kunnen ze spelen en dat is heel belangrijk omdat het Nederlands team zo graag hoger op wil. Nou, daar hebben ze heel veel voor nodig. Onder andere Nederlanders die spelen in ieder geval. En dat doen ze. Jesse Voren en Dimio van der Hoorst nu op het veld. Die kijken samen met mij hoe Lucas Hargrove twee vrije worpen gaat nemen. Die eerste die was al raken. Die tweede gaat er ook in. We hebben beide ploeg in het tweede kwart nu gescoord. Is het 25-23. Ja, En zolang Nijmegen in die wedstrijd blijft hangen. Want veel meer hoeven ze niet te doen tot het vierde kwart. Want dan komt er natuurlijk een heleboel spanning op die thuisploeg. Die gewoon geacht wordt te winnen. Ja, ik zeg maar gewoon geacht. Zo simpel klinkt het natuurlijk. Jesse en nu voor een driepunter. Die gaat mis. Rebound Evis Wyatt. Krijgt en opnieuw de bal. Die probeert het spel te verdelen. Maar de bal gaat naar David Bell. Die neemt even de tijd voor een aanval. We hebben anderhalf minuut gespeeld in het tweede kwart tussen Groningen en Nijmegen. Stand 25-23. En dat was Leon Kerst. Het eerste uur van langs de lijn is voorbij geblogen. We gaan zo meteen natuurlijk verder. Tot 11 uur nog. Volgende uur mooie naam hoor. Adelinde Cornelissen, Dorian van Rijsselbergen, Kevin Blom, Jens Maurits, Marianne Vos en Erik Dekker. U hoort ze allemaal voorbij komen.